Middernacht, maandag 17 december. Mark Visser met het NOS Journaal. Uitzendbureaus bieden autochtonen sneller een baan aan dan allochtonen. Dat schrijft de Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport. Om twee banen aangeboden te krijgen zijn voor een autochtone gemiddeld vier bezoeken aan, een uitzendbureau genoeg. Een allochtoon heeft voor hetzelfde aanbod zeven bezoeken nodig. Twintig acteurs probeerden in opdracht van het planbureau... werk te krijgen met vrijwel hetzelfde cv. Zat ook allemaal hetzelfde keurige voorkomen. Bij vrouwen werd minder op afkomst gelet dan bij mannen. Zij worden waarschijnlijk gezien als betrouwbaar en ambitieus... terwijl migranten mannen als bedreigender worden gezien... zeggen de onderzoekers. Vooral Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden... maken minder kans op uitzendwerk. De opgeleide discussie in de VS over vuurwapens... leidt tot concrete plannen om het vuurwapenbezit terug te dringen. Een aantal democratische senatoren wil dat er een wet komt... die automatische vuurwapens verbiedt. De democratische senator die zich al jaren inzet... voor strengere wetgeving voor wapens... wil nog deze week een wetsvoorstel indienen. Andere democraten denkt dat het plan een meerderheid in de Senaat... en het Huis van Afgevaardigden kan halen. Het is door de schietpartij in Newtown een kantelpunt bereikt... Zijn ze tegen, of zei hij tegen de zender CBS. Eerdere voorstellen om de regels voor wapenbezit te verscherpen... werden vooral door Republikeinen tegengehouden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fabius... denkt dat het einde nabij is voor de Syrische president Assad... Volgens hem houden zelfs de Russen hier rekening mee. Ook zegt Fabius dat de nieuwe coalitie van oppositiegroepen gesteund moet worden... om te voorkomen dat extremisten het voor het zeggen krijgen. Frankrijk boort tot de landen die de meeste kritiek uiten op de regering van Assad. Het weer, vannacht buien, temperatuur ligt rond een graad of vier. Overdag veel bewolking en opnieuw enkele buien. Aan zee is een kans op onweer en hagel. Het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Bound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij de Echte Janne, de Radio -show van Fons. Mijn naam is Jan Roos. En ja, ik ben Jan Heefskerk. beeld bij de geluid heb je op EchteJanen.nl. En de op Twitter is Echte Jan En je kunt natuurlijk inbellen voor de Echte een Radiospel. Het gaat telefoonnummer telefoonnummers 0800 1121. En natuurlijk voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is. Een stille tocht voor een aangespoelde bultrucht. Is toch op de janken Jan? Zo is dat. En Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus ga je met onwijs veel gehuiligen, jammer een trom, gebroffen van Twitter af. Omdat je bent bedreigd, ben je nou het goed praten. Zo oh, jongens, dat gaat helemaal niet goed. Overnieuw. Gaat hij weer. Kom op, Jan, dus ik ga ik Je kan met het... veel gehuild en tromgeroffen van Twitter af... omdat je bent bedreigd bent na het goed praten van geweld tegen pan-journalisten. maar kun je binnen een week alweer terug op Twitter zoals collega-journalist Chris Klomp... dan ben je een ontzettende Johan Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Jongen, jongen, en degene die het opgeschreven heeft, trouwens ook een ontzettende Johan... want het klopt heel geen klote van die zin. Ja, ik heb de pest. Laten we even kijken wie deze week nog een echte Johan, ja. Johan is geweest, Jan. Echte Jan, Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Oh, oh, ja, daar beginnen we. Nou, hallo, daar zijn we weer. Uh, Sharon Dijksma. Mijn zoontje is acht. En die weet al uh, heel goed wat het betekent om een moeder te hebben... die in de politiek zit en die ook veel weg is. En ik denk dat bij hem uh, de vlag wel echt uh, voluit zal gaan. Het slecht gesminkte clowntje van de PvdA is weer helemaal terug. Dacht we eindelijk van Sharon af te zijn is op! Eens weer staatssecretaris van Economische Zaken! De bandjeviging bij de PvdA draait weer op volle toeren. Uh, Sharon, als je het hoort, uh, welkom terug! Die zijn veld hebben ze geweten. Ja. Met z'n ronddraaien, met zijn gekke huisjes en zijn en declaraties. En... Je, je zou bijna zeggen, geef die man die sigaren en die cognac en die wiskunde... En, en laat hem door de de heel Nederland doorheen en weer rijden. Het maakt geen moer nee. zolang Sharon die nou lekker thuis blijft. bij het aardig blijft. Maar Dat nee hoor. Terug. Nou, in ieder geval, Sharon, uh, nou ja... Je bent wel weer terug, vind ik wel netjes, ja, voor ja. algehele discussie. Ja, ja, ja. Ja, ja, zonder meer. Uh, we gaan verder met, uh, ja, nou de leuke, leuke politieke vrouw, Marianne Thieme. Ja, Leni niet hard. die uh, twitterde ook dat er zeker geen sprake is geweest van een, een rustige uh, dood of iets dergelijks. Er was ook bloed bij, er zijn ook beelden van. Was dit uh, de broer? Of heeft ze een hele zware tip? Nee, hey, dit gaat uit gaat, gaat, een hele zware tip. Het gaat over Johannes Jan. En als een dierenvriend, kon de dierenpoes natuurlijk niet op de bank blijven zitten. Want hij vocht voor zijn leven, die kleine, kleine bult terug op de razende bol. Dus die dokter aan, en kaplaars aan, dan ging meneer Rubberbootje richting bult terug. Alleen is het nooit gelukt dat ze aankwam, oh, want het was een oh, heel klein bootje. En oh, de golven waren heel oh, erg hoog, en de wind was oh, eng, oh, en het water zout. Oh, en Tesla veel te ver weg. Oh, dus oh, oh, uh, nou, oh. is het is alweer vooruit lopen, denk ik, vanavond weer de toch voor Johannes. Dit trouwens ook hartstikke fijn voor deze bultrug. Dat er zoveel mensen zijn die nog even een klein rondje komen lopen 50. om hem te herdenken. Wat? 50 mensen. Ja, vind ziens. ik best wel veel, hoor. Hé, maar, hey, maar uh, Marianne Tieme die dan in zo'n bootje erheen gaat om een, een stervende bultrug, een hart onder de riem te steken, maar dat je dan niet aankomt. Ja, het is wat zwak, hè? Mwah. Ja, nou ja, goed. Het is goed bedoeld. Dat zou ik dood doen. Dat is onwijs, Johan. Dat dacht ik wel. Oh, kijk, over een echte Johan gesproken. Kamil Heurlings. In het begin zullen de kosten van KLM wat hoger zijn. Dan gaat hij als passagier dat niet zo merken. Dat nemen we zelf voor onze rekening. Ja, er zijn echte Jannen. En enorme echte Jannen. Camilleke is een enorme. Als minister deed hij alles om Schiphol en de vliegtuigbranche te helpen. En toen wist hij trouwens al dat hij een topfunctie bij de KLM zou krijgen. je petje op, petje af. Maar Eurlux heeft het nu helemaal voor elkaar. Hij is nu de allergrootste baas bij de KLM geworden. Goed gedaan, jochie. En hoe zit het trouwens met het gezinnetje van Camille, uh, uh, Jan? Nou, je weet het niet. Misschien heeft hij wel een slechte speur. Ik weet het echt niet, maar het... het, het, het, het... Of het was natuurlijk altijd al een smoes, dat zou kunnen. Hè. Dat het gewoon de smoes was van meter of vader, dat gezinnetje. Hè. Dat het natuurlijk gelul was. Hé, hey, maar ik zou je wat leuks vertellen, ja, Jan. Zei, even het een, leuk. een leuke anekdote. Zomaar even op de zondagnacht, komt die. Ik wist dus al dat Camille Eurlings bij de KLM zou gaan Hoe werken. wist je dat? Ja, bronnen, bronnen, bronnen. Bronne, bronne. Maar dat wist ik al toen hij minister was. Nee! Ja, dus ja, ik heb ik ja. getwitterd. Oh ja, dat was leuk, hè? Camille die doet zo. Toen was er die, die, die, die vulkaan, weet je wel. Die rook en die, en die as. Die ah, ja, kon, ja, kon er niet vliegen. Ja, ja. En toen zei Camille: Godverdomme, we gaan gewoon wel vliegen. Er gewoon gewoon gevlogen. Dat deed hij namelijk om zijn nieuwe werkgever te vriend te houden. Ja. Dat heet dus belangenverstrengeling in dit land. Nou ja, of en toen Nee, een... maar dat mooie komt, nog, ja, mooie komt nog. Ja, oh. Dus ik heb dat getwitterd, ja. ja. Ik zit op de wc. Nee. Dat gebeurde, dat ik ook. Ik doe dat wel eens. Ah. Gaat mijn telefoon. Wie, wie? wie? denk je wat het is? Camille Eurnings. Nee. Oh. Wie denk je wat het is? De vulkaan. Femke Halsema. Nee. Ja, ik zit dus op de wc. Oh geil. Uh, nou, nou... Dat zijn jouw fantasieën, maar in ieder geval. <laughs> en ik zeg hallo met wie? En ze zegt hallo met Fem. Ik zeg wat is, er, wat is er aan de hand, Fem? Ze zegt: hoe, hoe weet jij dat Camille bij de KLM gaat werken? Ik zeg dat heb ik gehoord van bronnen. Dus ze zei ze: Hé, bron is geen bron! Tuut, tuut, tuut! En later achteraf gaan we gewoon: Ja, moesten we moesten me toch gelijk geven dat ik het maar al waarom, wist. Hè? Maar waarom was ze dan boos? Nou, omdat het natuurlijk. Jou, hè, dat hey, is maar... Toen was jij nog de baas van GroenLinks. En als je dan in het parlement komt en zegt: uh, Hey Camille, jij gaat bij KLM werken. maar je zit hier als minister, zit je, zit je die vliegtuigbron voor te trekken. dan was hij gevallen. Dat was gevallen. Dat had ik hem al geweten. Had. En ik, ik ben blij dat ik dat niet, dat dat niet bronnen had eigenlijk? Eén bron is oh, geen, bron. Dat geen bron. Maar in ieder geval, uh, Camille Eurlings, als je het hoort, veilig vindt. Je bent er enorm bij, Jan. Want jezelf gewoon zo uh, ergens binnenwerken. Onwaarschijnlijk. Je knap. bent een topper. En ook gewoon zo, weet je wel, onder het oog van iedereen. Ja, de, terwijl, terwijl zo'n flutsjournalist als ik zelfs weet dat je de boer benaast. Onvoorstelbaar. We gaan verder met Jeroen Dijsselbloem. Ik ben de afgelopen vijf weken gemiddeld twee dagen per week in Brussel geweest. Uh, met zeer lange nachtelijke sessies. Oh, maar ja, joh. <laughs> Zielig, hè. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt wint zijn baan, die net nette per maand heeft nu al niet leuk genoeg, Mirjan. Meneer ambieert namelijk de functie... Van de leider van de Eurogroep. Wat vraag je? De Eurogroep. Dat is het clubje van ministers van Financiën. die. Bij die, die, die zorgen dat als het met de euro goed gaat. Daar wil onze Jeroen dus nu al de baas voor worden. Ja, ja. Maar het is een ambitieuze man. Eh, maar. Eh, nou ja, dan weet je ook hoe het gaat aflopen. Met, met ons kabinet in Europa. Hè. Dat wordt niet veel verzet meer. Dat wordt vooral. redelijk pro-Europa, me je dunkt, nou, uh, Man. Redelijk pro-Europa. Hé, hey, maar luister nou eens eventjes, heel even. eventjes ja? na me. Sorry. Jeroen yeah. duizendbloem. Die zijn niet zo heel lang geleden. zei die? Al het geld komt terug uit Griekenland. Toen zei hij Oh ja, was hij dat? Ik denk niet dat echt alles terugkomt. En nu gaat hij bij die club zitten, dus er komt helemaal niets meer terug. Maar die nieuwe techniek is dat, hè? Gewoon uitstellen van, van, van, van de slechte nieuws. En op een gegeven moment is het dan ineens zo. Ja, en ja, aan We zagen het ook niet aankomen. We zagen het ook niet aankomen. Ja, we kunnen het toch echt niet terugbetalen? Het is nog een beetje raar of niet? Ja. Nou ja, goed. In ieder geval, Jeroen Dijsbloem. Ja, ja, mega zet. Ja, ja, natuurlijk ook een ah, Ja, je hebt gelijk ook, Jan. Oh, God. Echte Jan of Johan? Kom. Echte Jan of Johan? Johan, Echte Jan of Johan? echt Echte Jan of Johan? Nou, Europarlementariër namens de PVV, het blijft een paradox. Want de Wildersbrigade heeft liever vandaag dan morgen de gulden weer terug. En Europa veilig buiten de landsgrenzen. Toch zit er een nijvere delegatie van de Pvd in Brussel en Lucas Hartong is een van hen. En hij is hier te gast. Welkom, Lucas Hartong. Dankjewel. Alles Dat is goed, Lucas. Ja, prima. M nou, mooi zeg. Laten we gelijk met het ergste nieuws beginnen, want het eerste blokje doen we altijd even actualiteiten. We ja. laten Europa even rusten voor de andere blokjes. Lastig hoor, lastig. Erg ja, van Johannes he? ja, Heel moeilijk, ja. Erg van Johannes ja. hè? Ja, een minuut stilte vind ik. Ja, maar, ja, maar, maar, nee, maar wat, heb je het een beetje kunnen volgen? Ja, nou, ik heb me er wel een beetje over verbaasd, moet ik zeggen. Want, uh, ik bedoel, uh, afgelopen week is toch wel belangrijke nieuws gebeurd. Dacht, oh, ja, nou? dacht ik zo. ja, nou, kan ja. ik kan ik, me niks herinneren. Ik, ik, ik, eh? hoor, je hoort wel eens wat, hè. Ook, oh, zelfs in Brussel hoor je nog wel eens nieuws wat uit Nederland komt. Oh. Ja, en dan hoor je toch een meisje van 15 die voor, voor de trein en dan hoor je dat er 27 mensen worden afgeknald in Amerika... en dan maken wij als drukker even een bult terug. En dan denk ik, ja jongens, sorry hoor. Ja, maar die bult was wel een hele grote voor 12 meter. En hij ja, heet een Johannes. Woord, ja. is heb jij vast. wel een uh, hart, Lucas, eigenlijk? Ik heb een heel groot hart voor dieren, dat heb ik zeker. Absoluut. Schoen, maar jongen, uh, alles is vliegt, uh, vliegt meteen het nationale trauma in, en alsof het niks is. Nee, maar, maar je hebt gehoord hè, dat we alles hebben geprobeerd om Johannes te redden. Ja. En uiteindelijk hebben we hem dodelijke spuit gegeven nou. en daarna gingen nou. we hem weer redden. Nou. En nu is hij dood. Dat weer niet. Ja. Nee. Ja, ja, Wat ja. geeft het nou aan? Dat we hier zijn om dieren of omdat we niks kunnen? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk allebei. <laughs> Ik denk dat als je, ja, als je, als je zo'n beetje staat lijden wilt verlossen, dan moet je het ook in één keer goed doen. Uh, maar dan, daar maar, waar denk dat, je dan aan? Uh, ja, dat, dat is aan, aan, aan dierenarts. Ik bedoel, ik ben, ik ben geen dierenarts. Ik ben, ik ben slechts politicus, maar ik denk, als je, als je dat dan toch goed wil doen... dan moet je het ook in één keer goed doen. Wat bedoel, dacht uh, je van de marine? Uh, uh, ja, ja, ja, in een marine schil? daar vast een Clusterbom op die... Uh... Nou, clusterbom, Dan geeft ze veel gedoe. <laughs> en dan liggen er weer drie zeehonden en dan gaat alleen in het hart daar weer over janken. Ik dacht gewoon een mooi klein gemikt schot met een enorm kanon. Aha. En dat geeft me een zootje puin, zo. Heerlijk lijkt me dat Echt? Mm, mm, en, dan, en dan, Nee, maar, dan, nee, maar, dan, nee, maar dan, geef je, dan geef je hem weer terug aan de natuur. En ook in stukjes. Dat is het makkelijk te vertellen. Ja, er zijn mensen die hebben gezegd: laat hem maar gewoon liggen. Tot die op een gegeven moment uh, weer terug is in de ja, natuur. He, het dat is toch gezegd, niet aardig je? om zo'n beest. Dat ligt er heus niet voor zo'n lol, Lucas. Maar goed. En dan gaat ze dan zachtjes kapot gaan op zo'n zandplaat. Het had anders gekund. Het had zeker anders gekund. En vandaag hebben 50 mensen een stille tocht gehouden. Ja. Wat, ja, wat denk, vinden we daarvan? Er zijn denk ik zeer betrokken mensen die, die heel erg meeleven met die. Nee, man. dat wil ik niet hebben dit. Je nee, bent van de PVV. Nee. Kom op nou eens eventjes. Ja, nou ja, goed wat ik zeg. Ik bedoel, ik vind het prima dat mensen meeleven met zo'n beest. Ik vind het heel fijn. Ik bedoel, als PVV, als PVV zullen wij, zijn wij ook voor uh, we zijn tegen dierenleed. Laat dat heel duidelijk zijn. Ja, Sterker nog, sterk nog, dat is eventjes wat ik, waar ik aan wil herinneren. In april van dit jaar hebben wij in Brussel een uh, resolutie ingediend. Een brief ook naar de commissie om te zeggen... jongens, we ze moeten stoppen met die hele slacht van die vrienden van die voor uh, de kust van Fareureilanden. eilanden. En hey, wacht even, maar je weet wel Jan, is de ook een verschrikking grinden van ja. Maar, maar die ongrauw zit toch niet in het Europarlement? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. daar ook al doorgedrongen? Nee, nee, nee het kan zijn dat iemand het gemist heeft. Persoonlijk had ik de Griende genocide van de Vlaamse gemist. De Vrienden van de Griende. Heb je ook een telefoonnummer in Brussel? We hebben nog geen Gio-rekening, maar de steun van de Griende. Hey, Laten we nog even over wat meer falen hebben in Nederland. De Vira. De trein die het niet doet. De wat? De trein, de Vira. Oh, dat ding. Ja, oh, dat ding. Ja, ja. Italiaanse Ja, dat ding wat het, wat het steeds niet doet. Ja, dat is inderdaad... Ja, ja, ja. Ik heb wel eens gehoord dat als Italiaan iets maken... behalve Ferraris uh, doet het allemaal niet. Dus, uh, nou ja, heb je ook ja, al, al Dus dat is de dat wel de, de, enige, dit, de enige mogelijkheid... om je, wat je komt in, in, in, in, in, in België te komen? Hè? Ja, je moet, niet, je moet met een boemeltje van Roosendaal naar Antwerpen. Dan moet je overstappen. Dat is een heel gedoe. En dan moet je geloof ik met een boemeltje door naar Brussel. Ja, dat ja. hebben ze heel handig gedaan. Want ze wilden dus mensen Krijgen, met die snelle treinen. En dat is toch niet helemaal gelukt, denk nee. ik. Waarom niet? Waarom lukken die dingen niet in Nederland? Ja, ze hadden eerst een smoes van dat het iets met de beveiliging te maken had. De veiligheid op het spoor en die systemen die passen niet op elkaar. Ik denk toch dat het gewoon, uh, ja... Ik heb vanmorgen een faalde. uitgebreid stuk gelezen over al die, die keren dat er alles beloofd, Meestal naar aanleiding van een flinke treinongeluk. Dat het uiteindelijk nou eens aangepakt wordt, die beveiliging. Het ja. gebeurt gewoon niet. Ja, nu, omdat we dit jaar weer eens een paar treinen op elkaar geklapt ja. zijn. Met een heleboel gevonden. Ik hoorde die man van de NS daarover praten. Ja. En die zei op een gegeven moment... Ja, binnen dertig jaar zijn alle zijnen veilig. Ja, Binnen 30 de, de, de, de. jaar. Naar nou, snel hè? Nee, maar, maar ik bedoel. Nee, maar, maar, maar dat, ik dacht dat die maakt man ja, een geintje, joh. Weet, weet, weet je wat? is? Ik heb, ik heb dus in, toen ik in het begin in, in, in Brussel aan uh, mijn werkzaamheden begon, zat ik vaak in de, in de boemeltreis. Morgens in de speets. Nou, dan wil je niet weten in wat voor een oude zooi je rondrijdt. Het is echt verschrikkelijk. En, en daar zijn ook diverse ongelukken gebeurd in, in Brussel recentelijk. Ik snap wel hoe dat komt. Ja, het is gewoon allemaal oude troep. Het houdt van, van houtjes, stoutjes aan elkaar. En, en, en de weinige keren dat ik dan de trein heb genomen vanaf Brussel naar, naar Nederland, hoe dat was ook verschrikkelijk. Die reed uh, 30, 40 kilometer per uur of hij stond stil of hij was kapot. Of... Ja, waar dat aan of dat aan Belgische kant is of aan Nederlandse kant, ik weet het niet, maar dat doet het gewoon niet. Uh, je zit uh, in het Europarlement en je bent ja. onderdeel van de VS-delegatie. Ja. Uh, nou ja, goed, dan is er maar één groot nieuws uit Amerika. En dat is die enorme smerige slachting op die, op die basisschool. Ja, verschrikkelijk. Ja. Uh, nu is er natuurlijk bijna elke school-shooting daar in Amerika een discussie over... Uh, hoe, ja. hoe moeten we nou eigenlijk wel met z'n allen aan de mitreuren? Ja, ja, ja. Uh, hoe, hoe sta jij er tegenover? Uh, nou, kijk, in eerste instantie vind ik dat Amerikanen dat ze zelf moeten oplossen. Dat is natuurlijk een probleem wat zij als politici zelf moeten. moeten, moeten ja, moeten aanpakken. ik denk ook niet dat ze naar het Europarlement uh, gaan luisteren. Uh, dat, nee, absoluut niet. Nee, dat is gelukkig maar. Maar ik denk, uh, ja, als, als, je, als je mijn persoonlijke mening vraagt, ik vind elke, elk geweer vind ik te veel. Ik bedoel, elk wapen is te veel. Maar geval. heb je gezien waar die gozer mee rondwaait? Ja. dat is dus een assault weapon. Ja, met, ja. met heel veel kogels heel veel kogels, en allemaal enge standen. Waar je, dus ja, je, je een hele enkel 47 krijgen, joh. En een, een, halve, een halve klas neer ja. En dat vinden ja. ze daar normaal dat je dat in je huis hebt. Voor ja, kijk, aan, aan de andere kant, de, de, de wapenwetgeving, wat ik begrepen heb in Amerika, die is dus per staat geregeld. En dit is, geloof ik, in Connecticut gebeurd. Dat is ja. een staat die een zeer strenge regelgeving heeft. Als je daar een wapen het is is een wil krijgen, ja. Ja, dan wordt echt gekeken naar je achtergrond. Of, of ja, ze stond op zijn moeder uh, Precies. Nou, dus dus, dus als, als iemand gek genoeg is om zoiets te doen, die krijgt altijd een wapen te pakken. Maar, maar je is, het legaal, dan is het legaal en is het illegaal? Je hebt in Amerika het Eerste Amendement. En daar staat in dat je Sorry. het recht hebt ja. om. Uh, ja. ja, dat het ja, het het is vanaf het begin van de oprichting van de Verenigde Staten. Maar je hebt standaard het recht. Om een wapen ja. daar te dragen. Ja, het gekke ja. is dat je uh, in Canada heb je uh, mm. net zoveel wapens per ja. persoon en daar komen er geloof ik 40 per jaar om. Ja. En in Amerika uh, 11.000. Wat, wat, ja. wat, wat, wat zou het verschil zijn, denk je? Zijn ik, Amerikanen gek? Ik denk dat dat toch te maken heeft deels met, met verrubing van de samenleving. Uh, maar de, maar, maar wat, wat dit geval nou, betreft. Wel, heb ik, heb ik over, je hebt het niet over een misdadiger, je hebt het over iemand die gewoon psychisch ook gestoord was. Ik heb begrepen dat hij echt hele biel was, die, dat hij dat in achtergrond had in de psychiatrie. We hebben het niet alleen in Amerika gezien, we hebben het natuurlijk ook recentelijk in Nederland gezien. Hè? Die meneer van Vlisten, die, die, die, die opeens als, als ze wilde om zich heen ging schieten. Ja, ik, kan je dit, dit soort dingen voorkomen met een strengere wapenwetgeving? Ik weet niet. Ik denk dat je een paar mensen eruit kunt vissen. die dan van plan waren legaal een wapen te kopen. Maar los dat dingen op. Ik, ik denk het niet. Ik denk dat je gewoon de, de, de straf enorm zwaar moet maken. Ik heb ook begrepen dat die school zelfs echt, echt, echt ook bewaakt was. Hè? Je moest binnenkomen via een bel. Het was een concierge, iemand die moest de deur voor je open doen. Hij, die man is gewoon binnengekomen op een bepaalde manier. Die heeft er gewoon iedereen neergeschoten die er tegenkwam. Hou je er tegen? Nee, niet. Het is, het is gewoon verschrikkelijk terrorisch. Ja, nou, de andere woorden zijn natuurlijk en, en wat mij betreft persoonlijk gewoon ja, alle wapens het liefst zo snel mogelijk mee stoppen. Uiteraard natuurlijk, het is verschrikkelijk. Ja, maar dat wordt natuurlijk lastig, hè? Lastig, ja. ja, ja zeker. Zie je, het wapen inleveren uh, op ja. punten al, joh. Ja, en dat je dan een, uh, een kerstkalkoen ja. uh, krijgt. Ja. Je kan daar het Syrische verzet 25 jaar van, uh, van heel Connecticut alleen al van voor wapens voorzien. Dat ja, het is een uh, probleem dat niet echt oplosbaar is. Is. Nou, nee. laten we even naar iets anders gaan. Uh, ja. de talenten, politieke talenten, hè? Uh, Zo. Wat hebben politieke talenten? Janine Hennis, uh, een, zeg maar een oud-collega. Ja. Vind, vind je het goed dat zij een politiek talent is? Uh, nou, laat ik, laat ik voorzichtig zijn. Ik vind het wel een fris gezicht in de politiek. En in, in Brussel ook. Zij heeft, uh, ze heeft toch best wel dingen voor elkaar gekregen. Maar ik vind kan, het ook niet rijkelijk ik... laat om haar een talent te noemen? Ik kan me ik kan, uh, herinneren dat zij bijvoorbeeld in het, uh, het overleg met Amerika... over uh, de, de, de passagiersnummers die dus op je ticket staan... Uh, daar had Amerika uh, bleek later zomaar inzagen in. In het privégegevens dus van, van passagiers. Toen heeft ze op een gegeven moment gezegd... dat moet wel wederkerig worden. Dat is ook uh, Amerikanen die hierheen komen. Ook uh, inzage moeten geven in hun in achtergrond. Ja, hoe heet het nou? Een automerk is het. Het was een automerk. I don't know. I don't know. Dat was, niet de, was het niet de Skoda? Was het niet de. Nou, is ook niet Maar, maar maakt er ook uit. Anyway, maar goed, dat heeft ze goed aangepakt. En uh, Samson is ja. dus politicus van het jaar. Nou, dat, dat moeten ja, we toch maar, wel op als PVV mee eens zijn, <laughs> toch? Ach, ik bedoel, uh, la, laat, ik het, laat ik het kort houden. Samson, heeft, uh, heeft het slim gespeeld rondom de verkiezingen. Uh, hij heeft het heel goed aangepakt in de campagne. En verder wil ik er niet zoveel over zeggen. Hij ja. zegt nu al dat hij de verkiezing gewonnen heeft zelfs. Hè. En dat hij daarna nee, ja. dat zeg ik niet. Dat nee, zeg dat, ik zegt, niet. dat zegt, dat zegt, dat dat zegt Samson. Ja. Die, die, die, die roept dan er dan bij van... een hey, recreatie formeren is ook niet zo'n probleem. Ja. Maar nou moet het nog goed gaan. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er wel mee eens dat hij gewonnen heeft. Ja. Want ik bedoel, het was natuurlijk echt helemaal niks die PvdA. En hij is de tweede partij geworden. En tijdens de onderhandeling heeft hij de VVD totaal weggeduwd. Nou, dus hij heeft het wel nou extreem bij, goed ik, gedaan. Ik, ik denk dat hij gewonnen heeft bij gebrek aan meter. Ja, nou ja, ik vind dat hij het eigenlijk wel goed heeft gedaan. Nou, ja. Lucas, we praten straks een beetje verder ja. over Europa, over de partijen en over ja. andere dingen. Uh, we gaan eventjes wat anders doen. Ja, want soms is er toch even behoefte aan een stukje rust, een beetje warmte en een vlatje nuance. En daarvoor hebben wij hier in deze programmatuur Javi en ro. Waar we vorige week terecht hysterisch waren over het doodschoppen van een grensrechter door een paar Marokkanen... ...hebben we deze week weer hele andere zaken om ons nou even helemaal op te storten. Ik bedoel, de volgende scheidsrechter heeft al klappen gehad van een Marokkaanse voetballer. Het onderwerp is dus een beetje sleets geworden. Nee, we hebben een nieuwe focus in het land. Een vis. Een vis op een eiland om precies te zijn. Op een zandplaatje voor Tessel ligt een bultrug. Het domme dier was aangespoeld en kon niet meer terug. Dus wat doen we dan? Juist... We gaan hem redden met alles wat we in onze macht hebben. Hartstikke lief natuurlijk en waarom ook niet. Maar de totale hysterie was wel een beetje veel van het goede. Er gaat wel vaker een vis dood. Ook grote vissen. Helikopters, ecomaren, de reddingsmaatschappij, verschillende schepen. En ik weet niet hoeveel mensen probeerden de bult terug naar open zee te rukken. En dat is niet gelukt. Om het een beetje erger te maken, gaf ze het 12 meter lange beest een naampje. Want dan is hij opeens eentje van ons. Johannes ging heten. En Johannes is nu hartstikke dood, enorm kapot, verschrikkelijk overleden en waanzinnig het licht uit. Net als de grensrechter van vorige week. Dus ja, je kan op je vingers natellen dat we volgende week ons helemaal niet meer druk maken om een bultrug. Want dan doet Johannes er niet meer toe. Dan hebben we waarschijnlijk een ander dood iets waar we met z'n allen heel erg om kunnen rouwen. Voor een week. Want veel langer kunnen we ons niet concentreren op een onderwerp. Man, man, man, man, man, man, man, man. En het is wat helemaal een schitterend, schitterend stukje. Een stukje talent, alleen uh, er zat wel weer een foutje in. Hè. <laughs> er zat er weer een foutje in. Er zat wel weer een foutje in. Wat was het dan? Nou, er zijn weer wat zeikers op Twitter en die zeggen: ja, maar het is geen vis, het is een zoogdier. Oh, ja, die hebben longen, hè? Joh, het is allemaal is gewoon een vies. En een paard of benen, nou goed. Hé, hey, uh, Europarlementaire namens de PVV, dat hebben we gedaan, nee, de, de, de theoloog van de PVV. Zo noemen ze onze, onze gast vandaag ook wel. En uh, ja, het is ook een christen, een Pvv die gelooft in God en kan dat? Ja, zeker dat kan en we praten ook verder met onze hoofdgast. Welkom terug, Lucas. Geloof Bedankt. je in God? Absoluut. Hoezo absoluut? Ja, absoluut. Doe je of doe, doe, doe je niet, bedoel. Nee, begrijp ik wel, maar je doet net alsof je het bewijs in handen hebt dat die bestaat. Ja, nou ja, bewijs, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zou heel fijn zijn natuurlijk, maar uh, anders zou het uh, geen geloof meer zijn. Ja. ja, ik ben er wel zeker van, ja. Echt waar, joh? Ja, echt waar. is niet te geloven, hè? Nee, voor Je zij... staat is helemaal verbaasd. Nou ja, omdat, omdat ik dat niet helemaal <laughs> met elkaar vind, rijmen, eigenlijk. Wat niet? Nou ja, de, de, de, de, een europarlementariër voor de PVV die diep gelovig is. Ja, ja, er zijn ook mensen die geloven nog, de, nog in de EU bedoelen. Ja, dat is waar. Ja. Ja? Maar nu trek je wel je eigen geloof een beetje mm. in malle, hè? heb je wel in de gaten, hè? Maar ja, ik ben, ben heel serieus over. Ja, echt waar? Ja, absoluut. Maar uh, wat betekent dat voor, voor jou dat geloof ik? Jullie zijn euro-cynisch, euro mag je toch bijna wel zeggen? En ja. de PVV is ook niet bekend om per se altijd de meest constructieve opvattingen. Uh, maar de, de, geloof neem ik aan dat je daar vooral veel liefde en, en dergelijke aan ontleent voor de medemens. Want dat is toch een beetje hoe dat hoort in dat, in dat gebeuren. Ja, nou ja, kijk goed, ik bedoel, Europa is natuurlijk, heeft natuurlijk heeft hele geschiedenis achter de rug. is, is gebouwd op allerlei, uh, ja, overtuigingen, gebeurtenissen. Uh, Griekenland heeft daar een grote rol in gespeeld, Rome. Uh, uh, ik bedoel, er zijn heel veel uh, mensen geweest die aan Europa gebouwd hebben. En die, die hebben uiteindelijk een, uh, de geschiedenis ook gevormd. En dat spreekt me ontzettend aan, dat je, dat je toch wel je erfgoed... wat je door de al die eeuwen heen hebt opgebouwd, uh, koestert en, en goed bewaart. Vind je ja. dus ook als, als geest dat, dat dus de, de islam, hè, die dan opkomt en steeds groter wordt in ja. Nederland dat dat ook echt een gevaar is zeg maar voor het christendom absoluut absoluut maar voor, voor, voor iedereen ik bedoel het is het is, een, het, is een, het is een het is een ideologie die die ons echt echt nee begrijp bedrukt. maar ik vraag het speciaal omdat je omdat je dan uh, ja, ja Vanuit mijn persoonlijke achtergrond ja dat speelt ook mee ja zeker maar dus wat ik, denk je dan als, wat, is, bedoel, wat je hoeft alleen maar naar het midden-oosten te kijken hoe, hoe hoe christenen daar behandeld worden maar die zijn daar een minderheid het, gewoon, hier nog in een raad, ja, maar goed hier, hier in Europa gaan we met onze minderheden toch uh, behoorlijk fatsoenlijk om dacht ik en dat zou je ook verwachten van het Midden-Oosten, dat ze daar met de minderheden netjes om zouden gaan. Eigenlijk. De christelijke minderheid hebben het over, de, de homofiele minderheid hebben het over, over diverse minderheden. Dus ja, gaan gewoon, gewoon totaal niet netjes met z'n om. Nee, maar dat weten we toch. Wij zijn hier toch in het Vrije Westen. En dat is, toch, dat is nog een beetje een ja. uh, oude, wetje je, Ja. Nou, nou die verworvenheid die wij hier in het Westen hebben, gewoon die, die, die, die, die dat respect voor individuele mensen ook. He, gewoon de, de, dat de mens er mag zijn, dat hebben wij toch grotendeels wel te danken. Niet, niet exclusief, hoor, maar grotendeels te danken aan het christendom. En daarna is natuurlijk het, ook het humanisme bijgekomen. He, Erasmus is daar een groot voorbeeld van. Die was trouwens en christen en hij was humanist, heel opmerkelijk. Ja. Uh, dus wat dat betreft is daar een hele, hele mooie parallel uh, maar, het om, ja, maar, ik, maar omdat je namelijk, uh, als je dan zegt van uh, wij wij zijn hier in het vrije, vrije Westen, mm -hmm. de barbaren die wonen verderop. Ja. Uh, dan zou je ook kunnen zeggen, omdat wij hier geloven in vrijheden, ja. is het ook prima dat ze op een matje naar, naar Mekka liggen. Nee, want dat heeft Churchill ook wel eens gezegd. Je moet tolerant zijn voor de toleranten, maar intolerant voor de intoleranten. En uh, dat moet ik misschien een klein beetje toelichten. Kijk, iemand die onze, onze rechtsstaat, de basis daarvan bedreigt... en juist die individuele vrijheid aanvalt... daar moet je heel intolerant tegen zijn. En daar moet je als politicus keihard tegen zijn. Terwijl je voor gewoon mensen die mee willen bouwen... Hè, en die, die ook onze westerse samenleving uh, willen bewaren... Daar kun je volledig uh, ja, uh, goed, goed, goed voor mee omgaan. Ik bedoel, laat het duidelijk zijn. En daarom heeft Geert Wilders ook altijd... mensen die mee willen bouwen aan, aan de democratie... aan de samenleving in Nederland, die zijn hartelijk welkom. Ook als het uh, moslims zijn? Ja, zelfs als moslims zijn, natuurlijk. Als, als, mensen, als mensen zich hier aan de democratische rechtsstaat uh, aanpassen... en gewoon zeggen, wij willen hier gewoon netjes belasting betalen... willen hier hard werken, en wij doen niemand kwaad dan Is er geen enkel probleem, maar, maar al, dat is toch de overgrote maar, meerderheid van de ja, Van de moslims, ja, gelukkig wel. Gelukkig wel, die lezen veel te weinig de koran, denk ik. Ja, maar dan valt het probleem dus eigenlijk dan wel weer nee. mee. Nee, nee, oh. nee, nee. nee. Nou, maar je, hebt natuurlijk, uh, je hebt natuurlijk gezien dat dat dat, dat uh, ook zo'n bijvoorbeeld zo'n zo zo zo man die een Theo van Gogh vermoord. vermoordt, wat wat jullie zeer eerst spreken, die die uh, die had, was heel duidelijk in zijn in zijn boodschap: dit heb ik gedaan in naam van de islam. En er bestaat dus geen zachte islam, er bestaat geen, geen, geen, geen, geen, geen mooi islam of, of, of, of, of gematigd islam. Het is gewoon is ook letterlijk, hè? De, de Koran is het woord van God. Nou, punt. Er, er, er kan geen letter aan veranderd worden, letterlijk. Maar als de meerderheid uh, uh, redelijk relaxed is en baan heeft en belasting betaald... Dan is nou, dan, het... dan, dan mogen we blij mee zijn. Maar zijn er dan, dan seculiere maar. moslims of zo? Dat moet je hun vragen, dat weet ik niet. Nee, maar omdat u zegt dat dat niet kan bestaan. Geluk, gelukkig, hebben wij, heb, gelukkig zijn er nog heel veel... Wij, wij, wij, je, hebt, je hebt ook bijvoorbeeld steeds meer naamkatholieken. Die gaan één keer per jaar razen, dan gaan ze naar, naar, naar, naar de katholieke kerk en Dat nou, gaan, gaan, gaan, gaan ze niet eens, want dat is nog ingeschreven. Ja, dus is de moeite niet gedaan om laat, uitgeschreven te worden. Dus, dus er, zijn, er zullen ook heel veel naam moslims zijn, gelukkig maar. Mensen die zeggen, ja, ik, doe, ik al jongeren... dat zie je natuurlijk ook bijvoorbeeld nu in, in Egypte. Culturel heel veel dingetje. jongeren hebben die, hebben die Arabische lente eigenlijk tot stand gebracht... met al dat getwitter en dat gedoe. Die waren ook moslim, officieel. Maar die hadden ook, ook, een, ook een enorme honger en drang... naar, naar die vrijheid en naar, naar, naar, naar democratie. En ik, nou, denk, ik denk ook dat er gelukkig in de islamitische wereld... steeds meer honger is naar vrijheid. Fantastisch. Ja, dus dat kan wel samen. Fantastisch, nou, dat hoop ik. Nou ja, wat ik Lucas wat ik, wat ik, uh, ik een beetje hoor zeggen... is dat het dus eigenlijk niet samen kan, want dat je dan toch merkt dat je tegen een beperking... van je eigen godsdienst aanloopt en... het leiderschap is heel duidelijk. Wat vindt u nou van uh, Rutte 2? Eigenlijk. Ik vind dat Rutte zo ontzettend veel beloftes heeft gebroken. Hij heeft zoveel dingen beloofd voor de verkiezingen... en hij heeft, hij heeft zo weinig naar, uh, waargemaakt. Laat ik een voorbeeld uit mijn eigen, eigen uh, realiteit uh, noemen. Ik zit in de begrotingscommissie, daar zit een VVD... dat is Jan Mulder. Nee, is dat, is dat niet, toch niet die vreselijke Jan Mulder weer? Oh, andere Jan Mulder. Naamgenoot waarschijnlijk. Maar die Jan Mulder die zit dus continu voor verhoging van begrotingen in Europa te stemmen. Terwijl notabene Rutte zegt in Den Haag... jongens, we moeten die begrotingen omlaag krijgen en het liefst helemaal weg. We moeten zoveel wel mogelijk geld terugkrijgen naar Nederland. Hier houden. Dus Rutte ja, dat, speelt dat, dat hier gaat, het spelletje dat hij zeg maar ja, anti-Europa is. Ja, plot, ja. En, en, en de Jij VVD in Europa bij, stemt dat, ja. voor. De, de realiteit in mijn begrotingscommissie is dat de VVD en het CDA... en, al, en, al, en, en, en ook de P vandaag gewoon voor hun voorzitter te stemmen. Die willen gewoon, gewoon meer ja, Europa. Ja, meer geld erbij. Dus de VVD heeft twee, twee gezichten. Ja, absoluut. Ja. Uh, Rutte, Rutte 2 is gekomen omdat Rutte 1 ermee op is gehouden. Ja. En dat komt omdat uh, jouw baas Geert is eruit afgetrokken. heeft getrokken. is dat nou niet eeuwig zonder? Want die, die, die komt nu ja, de Ja, dat, nou, dat, dat, nou, dat verhaal gaat, maar dat is niet waar. Dat ja, is niet waar. We, jongens, oh, nee, Geert, oh. heeft, Geert heeft gewoon gezegd tijdens die besprekingen... jongens, dit, dit, dit gaat gewoon dit gaat niet goed. Er komen zo ontzettend veel bezuinigingen aan. Dit gaat zoveel zwakken en, en, en mensen raken in onze samenleving die dat niet kunnen hebben... wat, wat gewoon niet kan, dat ik dat niet wil. Ik, ik wil hier mijn handtekening niet onderzetten. Dat heeft hij ook nooit gedaan. Nee, ik nooit maar daarmee heeft hij dus toch zijn gedoogsteun en dus Rutte 1 mee opgeblazen. Maar, maar, maar dan moet je dus niet gaan zeggen dat Geert opeens een zwakke rug heeft van oh, ik trek de stekker eruit en ik, ga ik loop lekker weg voor mijn verantwoordelijkheid. Het is het, is, het is net anders om geweest. Hij heeft, hij heeft zijn rugrecht gezet. Ik wil de verantwoordelijkheid. Okay, niet dan nemen zeggen jullie tegen elkaar in de pvv kamers Maar het, het, het feit is dat het dan in elk geval een tactische blunder is geweest. Want hij komt natuurlijk nooit meer ergens de bak in dit genie. Denk je? Dat denk ik ja. Ik denk van niet. Denk je dat iemand nog een coalitie wil sluiten? We zijn, we zijn nog steeds in een democratie, dacht ik, ja, nee, in Nederland. Is, dus wat dat dat dat rest, is, niemand zal het verbieden. De kiezers zullen over een week of, of weet ik hoe, hoe, hoe lang het kabinet nog ziet, dus zullen ze we wel gaan zeggen: van, jongens, er <laughs> komen weer verkiezingen. Dus, <laughs> Wacht, dus, hoe, ja. Hoeveel weken gok jij op? Daar we ik om verder. Laat een paar maar, weken zetten, een flesje wijn. Maar u zegt: <laughs> ja. uh, uh, uh, de PVV is, uh, uh, laten we zeggen, niet pro-Europa. Uh, nee. De pro-Europese pro -Europese, uh, koers wordt nu wel gevaren omdat jullie eruit zijn gestapt, dan baal je toch van... dat je, dat je die stap ooit hebt genomen. Daarom ben ik heel blij dat wij met een paar goede mensen in Brussel zitten... en daar het verhaal verkondigen dat we eruit moeten zo snel mogelijk. Ja, maar de, de luistert geen hond naar. Dat had je gedacht. Nou. Dat had je gedacht? Ik ben begonnen toen ik met de begrotingscommissie begon... met mijn collega's. Toen uh, luisterden er twee, drie mensen in de begrotingscommissie naar. We zitten met zo'n 25 vaste leden zo'n 25 plaatsvervangers. maar we worden steeds meer die met me meestemmen. Nou, we zien dus langzaam, maar zeker ook een beweging in Europa, in Brussel. Dat steeds meer mensen, bijvoorbeeld uit Zweden, uit Engeland. Engelsen zijn ontzettend anti, uit Oostenrijk, uit Finland naar me toe komen en zeggen. Joh, je zit wel ver maar je, je zit goed in je stuk. Je weet waar je het over hebt. Mogen we eens even kijken wat voor amendementen hier niet in dat soort zaken. Dus we krijgen steeds meer interesse, ook vanuit die hoek, vanuit internationale hoek. En dat, dat geeft me moed. Okay. Helemaal goed. Lucas, we praten zo een ja. beetje verder over Europa. Dan gaan we even wat ja. langer met elkaar praten. Want we gaan even sporten. Want de vraag is natuurlijk: wie wordt herfstkampioen? En uh, wat zegt dat eigenlijk? Volgende week zullen we het weten. Maar uh, we bespreken het niet met Leo Driesje. Nee. Want hij heeft namelijk hartstikke griep. Ja. Leo, als je dit hoort, van harte beterschap. Ja. Sporstig. Ja. ja, met uh, niemand minder dan onze enige echte vriend, Jan van Aalst. Goedenavond, Jan. Goedenavond, heren. Jan, wat fijn dat je even in kon vallen, want we moeten toch bijblijven. Erg, hè, voor ja. Leo? Erg, erg voor Leo, hè? Ja, ja, triest, hoor. Erg en, voor Johannes ook, hè? Ja, <laughs> ja, ja. Even één weekje. Ja, één week in is het weer voorbij De gezeur over die vis. Hé, hey, laten we het eens eventjes over voetbal hebben, want uh, jeetje, wat kwam Ajax met een schrik vrij zich. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, geldt voor elke, elke ploeg, joh, in de top. Je wordt er gek van. Allemaal ja? is het een drama, joh, dit jaar. Ja, die, die competitie, die, nou, die sloeg al nergens meer op, maar tegenwoordig, iedereen alles kan winnen en verliezen. Ja, maar wordt wordt er wel leuker van, hè. vijf ploegen, man, die zo dicht bij elkaar staan. Leuk. Hey Jan, uh, het punt was een beetje als volgt. Uh, Leo die denkt namelijk uh, dat uh, Twente kampioen wordt, uh, Jan Heemske, ik denkt dat PSV kampioen wordt en ik denk dat Ajax kampioen wordt. Ja, die wat denk tegelijk. jij? Ja. Uh, ik, ik vind dat Twente kampioen moet worden, ja. in de kwaliteit van de spelers. Ja. Maar ik, ik denk dat Ajax kampioen gaat worden. Kijk, dat dacht ik dus ook. Heel goed, Jan, je hebt een verstand van voetbal, dus het is goed om te horen. Uh, Leo <laughs> Thyssen, die heeft een bijzondere moeite met die uh, coach uh, van, uh, van Twente. Je weet wel, die, uh, die Engelsman. Hoe denk dan, ja, maar hoe denk jij nou over die kerel na? Nou? Ja, nou, hij is in ieder geval anders dan toen hij kampioen werd. En dat, dat, dat wist die club. Maar uh, ja, ze hebben hem toch genomen. Dus dan moet je ook wel lief nemen dat hij uh, wat behoudend speelt. ja Dat vind jij het probleem, dat hij wat want behoudend het, speelt? maar die zit nou politiek correct, Jan? Ja, nou, het is toch alleen afgelopen vrijdag niet. Toen heeft hij al afval opgespeeld. Dus je ziet meteen dat met Twente heel leuk uh, kan voetballen. Maar hey. ik, ben, ik ben bang dat hij niet vol gaat houden. Vitesse die zou dan kampioen kunnen worden volgens sommige nee, mensen, zeker. maar ja, het begint een beetje in elkaar te storten, hè, zijn kaartenhuisje. Ja, en uh, Bodie is binnenkort weg voor de Afrika Cup, dus ik ja. denk dat hij het net niet gaat halen. En komt Boni nog terug niet. ooit? Nee hè? Sorry? Komt Boni ooit nog terug Jan? Ik denk dat hij weg blijft, ja, dat zal nooit meer terugzien. Hé, hey, uh, Feyenoord doet het toch eigenlijk ook best wel aardig? Ja... Zeker alle respect voor Roland Koeman, die, die heeft het toch na het vertrek van Goudetti en Bacal en Elamardi, dat vergeet je allemaal. Heeft hij toch weer een goede ploeg neergezet. Maar... maar het is wel heel veel lange ballen op pellen en dan hopen dat die bal goed valt. En dat gaat redelijk goed, maar daar word je geen kampioen mee denk ik. Ik moet eerlijk zeggen, ze zijn vandaag wel gezwijnt, zeg met die Sherry met die, die die eventjes dacht dat hij uh, bij Feyenoord speelde. Ja inderdaad, inderdaad. Dus het, het zit wel even mee, hoewel ah, er zit wel vechtlust in. Het past wel bij het Rotterdamse uh, publiek. Dus... Het wordt daar wel gebruikt, maar je wordt er geen kampioen mee, denk ik. Hey, weet je wie leuk was? Die gozer van de kogel of zo bij Utrecht. Wat een invalbeurt, hè? Ja, geweldig. Ja, dat toch dat hoort lach... helemaal bij die namen. En spits hoort toch eigenlijk ook ja, de kogel te eten? Ja, precies. Eigenlijk, eigenlijk heet, moeten alle spitsen de kogel weten. Ja, maar dan raak je er maar. Eigenlijk door. wel. Ja. Hé hey Jan, uh, luister eventjes. Uh, de winterkampioen, stelt dat er eigenlijk iets voor? Of herfstkampioen, hoe noem je dat? Wat je dat nou? Nee, eigenlijk niet. Ja, nee, dat heet de winterkampioen. Ja. Statistisch gezien wel hoor. Echt waar? Van, uh, ja, 90% van de, van de afgelopen uh, drie decennia. Daarbij is de winterkampioen ook uiteindelijk de Al kampioen geworden. Oh, en wie gaat het dan worden? Ja, dan, dan moeten we Ajax gaan roepen hè? Ja, want dat wordt lastig hè? Want die staan een puntje achter, dus je moet de rest gelijk spelen of, uh, of uh, verliezen. En Ajax dan winnen. Ja, niet zo makkelijk ja. ook bij Utrecht. Maar, maar, maar het kan zomaar hoor. Brian nou, zomaar. Het kan zomaar. de naar AZ? Dus uh, die, die hebben het ook nog niet gewonnen. AZ die krabbelt ook weer een beetje omhoog. PSV Groningen toch? Ja, uit naar Groningen. En ook Ajax naar Utrecht. Hele ja, ja. ja. Hey Jan. Nou, ik zie het niet gebeuren, Jan hoor. Hey Jan, vind jij AZ ook zo tegenvallen? Ja, die vallen, die vallen wel heel erg tegen. Kijk, je kan een iets minder jaar hebben. En dat begrijp ik ook wel met het vertrek van wat spelers. Maar dit valt wel heel erg ver terug. En wat ook een beetje zorgen wekt, is dat ze het ook een beetje schouderophalen. ...naar buiten toe uitstralen. Dat ja. Is, ja, dat vind ik, ik... bedoel, ik kan me niet voorstellen... ...dat Gertje van Beek niet elke dag uit de keer gaat hij niet de plekant. Ja, die, die oh. Verbeek die staat toch bekend als een heethoofd... ...die nou. overal loopt te schreeuwen en te zaniken... ...maar die, die zegt ook nu tegenwoordig van... ...ja, nou ja, verloren, maar ja, we hebben wel ons best gedaan. Dat je denkt, nou, wat zeg we, wie is dit? Ja, ja, ja, nee, dat, dat, dat, dat past niet helemaal bij. Maar ik denk dat ze dat hebben afgesproken... Hou, uh, laten we naar buiten toe rustig zijn, maar... Het past totaal niet bij Gadget van B. En ja, Jan, nog één ander ding. Want we hebben natuurlijk een tijd niet gesproken. Hè? Maar met Leo hebben we het laatst erg over gehad. Over het gedrag van Nederlandse clubs in de Europese competitie: mager, mager, mager. Ajax overwint het dan met de hakken over de sloot in de Europa League. Maar wat een ellende. Hè, Twente en PSV gaat dan met B-teams de Europa League in het Het nou kunnen eigenlijk. Leo is daar woedend over. Ja, ik sluit me helemaal aan bij Leo. Ik vind het schandalig. Als je tos wordt moet je gewoon elke wedstrijd willen winnen. Helemaal in Europa. Wij de arrogantie als Nederlandse club vandaan durven te halen om te zeggen: Nou ja, dat toernooitje doen we er een beetje bij. Dat, dat vind ik echt ongelooflijk. Ja, dat doen ze bij Twente dus ook. Ja, inderdaad. Dat vind ik echt ongelooflijk. Kijk, clubs zijn het hele jaar aan het strijden om, een, om Europees voetbal te halen. En dan ja. heb je dat. En dan ja, ga je er niet alle, alles voor doen. Ik, is er, ja, ik, ik snap er helemaal niks van. Nog los van het feit dat je collega's het wel. volgend jaar naait. Want die willen ook graag Europees voetballen. Ja, exact, exact. Maar ik snap het ook als spelen niet. Kijk, als jouw trainer zegt of jouw club zegt van nou ja, we gaan uh, deze wedstrijd met, uh, met wat reserve spelers spelen. Dan zou ik echt op de deur kloppen bij de trainer en zeggen hallo, ik wil gewoon voetballen. Ja, ik wil gewoon een te voetballen en, uh, en, en, en tegen Helsingborg. Nou, dat vind leuk. Ja. Hé hey, hey, Jan, zit uh, Marco van Barsten uh, werkeloos onder de kerstboom dit jaar? Nee, nee, nee. Geheim, wordt hij niet ontslagen? Nee joh, hey? nee, die wordt niet ontslagen, tuurlijk niet. Wat moeten ze dan? Moet ja, weet ik het, maar dit gaat ja, ook ja. niet echt lekker. Hey, hey, en wie ja. wel? Weet je wel iemand die wel onder de kerstboom zit zonder baan of niet? Ja, Hub Stevens, hè? O oh, oh, ja? ja, zielig ja, hè? Ja, nou, dat ligt er al uit. Ach ja. ja. Ah, joh, wat zo? Hé, hey, en die advocaat die gaat er ook aan hè? Hoe kom je daar nou bij? Ja, dat, zei, dat, dat zegt Leo. Nee, joh, wel nee. Ja. Ja. Ja, toen had hij al last aan het begin dat het schipje, denk ik. Nou, hij is ja, hij was nog wat zweterig hoor. Ah, ja, nou, we blijven van jou weer even gesproken. We zijn er echt weer even bij. Ja, precies. Jan van Oos, mag je jou ontzettend bedanken. Bedankt. bedankt. Oké. Okay, je was goed, je was goed hoor. Je was goed, Jan. Je ja, hartstikke goed, was he, he, je je En Je bent er echt, Jan. B, speel ik Wat lekker, joh. Ja, Een oud plaatje. Met mannen, oh met God. mannen. Ja, jou. Ja, oh, kijk, Lucas Hardong, die gaat helemaal uit zijn dak, joh. Zie je, hij gaat. You got it. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. No. Ongelooflijk. No, no, no, no, Hé, hey, wie, no. huh? wie was het? Hé? Wie was het? Zizi Top, give me all your love. Wauw, mooi, mooi. Oh. Dat jullie goed, hè, he, trouwens. Hé, hey, we gaan eens eventjes wat weggeven, Jan, of niet? Ja, laten we dat doen. Uh, dit spel is van ons gejat door Q-Music, trouwens, Jan, weet je nog wel. En, uh, nou ja, had het maar lekker gehouden en gestolen dat het nooit meer teruggekomen was, dan hoefde het niet meer te spelen. Maar we gaan het toch maar weer doen. Ach. Quote 3 Nieuws, Jan. Het echte Jan Ik, ik gof dat Johannes uh, tussen zit. Ja, nou ja, goed. Ik leg het nog één keer uit. In de citaten, die straks te horen zit. Ja, daar zitten dus drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie is natuurlijk de vraag. Wel 0 als je ze herkent, en dan winnaar krijgt enige echt, echt enige echte, echte, echte, echte, enige echte, echte, echte, enige echte. Jammer t-shirt. Nou, ja. hartstikke leuk. Uh, we hebben al bellers, dus die kunnen we nu gewoon vragen wat het is. Maar die hebben het spel nog niet gehoord. En dat is ook zo'n flauw, Jan, of niet? Ja, nee, nou, dat willen we niet doen. Laten we maar een keer horen wat de kabouter heeft gemaakt dan. De Parlementaire pers heeft Jup Stevens ontslagen. De Nederlander wordt verantwoordelijk gehouden voor de schietpartij in de basisschool in Nieuw nou nou nou, nou, nou, nou, nou, nou, smakeloos, smakeloos, maar knap geknipt. Ja, het was wel dat, goed geknipt. Ja, dat wel. Smakeloos. Maar wel smakeloos, maar knap, hoor. smakeloos. Nou, <tankt> uh, ik, ik, ja, zie wel <tankt> ik zie er zo veel mee. Ik zie het zo tegen. Ik krijg wel genoeg mee. Ja, oké. Okay. Nou, nou, ja. uh, Niels. Hoi, Niels. Hi, Niels. Niels, hi Niels. Hallo uh, Janos. Hey Niels, Hey, hey, hey. Kijk, hey. ja, uh, ik dacht dat het spelletje weer zou komen, dus ik had uh, die beknopte aangemeld om me te bedanken voor dat boek dat ik van hem, van Leo de Winter. Ja? Ja, we zaten je een mooie maar, foto ik van ik je, jongen. Wat zeg je? Een mooie foto, hoor. L welke foto? Ja, ik vind Jan die lul maar wat, joh. Maar ga gewoon door met je verhaal, mooie foto, hoor. Ja, ja ik wil het spelletje al proberen als ik het nog één keer kan horen, want ik heb er van niet opgelet. Dus. Ja, nog één keer dan. <toss> jongen, jongen. Ja. Nou, laat me horen. De parlementaire ja. pers heeft subsidies ontslagen. Ja, de Nederlander ja. wordt verantwoordelijk gehouden sorry. voor de schietpartij in de basisschool Newtown. Smakeloos. Nou, zeg maar. Ja, nou, je zaten zat er doorheen te praten. Oh, sorry. we doen we nog één e e ja, keer dan. Ja, de parlementaire pers ja. heeft subsidies ja. ontslagen. Hij komt er nu aan. aan. De Nederlander ja. wordt verantwoordelijk ja. gehouden voor de, de schietpartij in ja. de basisschool Newtown. Ja, nou, wat is het? Nou, dan geef de chauffeur aan die Peter Zeeart die daar zit hoor, ik uh, doe nu maar mee. Nou, dan niet hè, we zouden niet erop Niels, jongen, jongen, ja. zeg hey, geven. een kort lontje. Je, fijne avond. Dankjewel. Ja, Dag. dat is toch wel, dat vind ik wel eens schattig. Hoi. Frank! Hey jongens. Hey, hey. even um, over dat spelletje. Ik heb een tijdje in Amerika gewoond en daar heb je een radioprogramma Real Johnny's. Ja. Met John Rose en John Heemschurch. zien <laughs> <Wisten> jullie dat? <laughs> Volgende. Hey, dat is toch hartstikke grappig. Vinden jullie dat niet toevallig? Nou, het was niet heel grappig hoor. Sorry, ik weet wat grappig is. Dit was het niet. Frank, heb je de antwoorden? Uh, ja, ja, ik heb de antwoorden. Nou, maar... nou geef maar even. Uh, het eerste antwoord is Pieter de Gallier, denk ik. Goed, Frank weg. Uh, Ricardo erin. Hey, heren. Hey, Ricardo. Hey. hey. Die, uh, die Niels, die heet geen Niels, die heet Hoogland. En Frank, die heet het Don. En ik heet. De... <laughs> dit uh, dit programma begint zo langzamerhand uh, een beetje roestig wat te worden. Ook, wat, wat, wat ook gewoon kan is gewoon dat we zeg maar een soort van Noma spreekuur openen om kwart over te doen. En, en dan is het gewoon laten we ze even. Het kan ook gewoon even een... Paul soort... ja. Hey ja. Ja die zit er ook bij. Bas Bas. Oh hallo, hallo Bas ben, Bas ben je daar? Ik uh, kom jullie uit jullie lijden verlossen. Mooi, mooi, mooi. Kom wel, Bas, je kan het. Pak twee. Oh, mafkevals die maske, als je had het naar bellen. Dat komt niet. Ja. Uh, ik vind wil een willekeurige volgorde hoor. Ja. Uh, Samson gekozen tot Politicus van het jaar. Ja. Huub Stevens ontslagen bij Chauke 04. Ja. En de schietpartij in Newtown, Konradicken. Ja, Bas, ontzettend oh, bedankt dat je gebeld hebt. Zeg. Want, want wat een, Het lijkt voor wel half een sociale werkplaats hier aan de telewoning. En dan ben ik dus ook, zo, omdat je toch nog wat serieuze mensen in. Je, je bent een fijne vindt, Bas. En, dan mag je weten ook. Bultrug en, en ja. zultkoppen zijn het, dat wil da, ik. Ja, mag ja, ik je bedanken, Bas, je krijgt de enige echt een Jan ja. T-shirt en de groetjes de Basel en de. ja, Daar. Oké, mooi, hoi. Dankjewel. Het was een mooi spel. Het is leuk om een echt mens aan de lijn te hebben. Ja, in plaats van een kop van doorgebloden, mannen, studentjes. Hij zit in Europa, ja. maar de PVV haat Europa. Wie het nog snapt mag het zeggen. We praten verder met onze hoofdgast, Lucas Hartong, Europarlementariër... voor de PVV in Braxel in Straansburg. Waar waren we gebleven? Voordat we gingen ergens uitgebreid over praten... want Lucas was een hartstochtelijk pleidooi bezig. Hm? Je probeert nu op de radio te vragen waar we mee bezig waren... omdat je het bent vergeten? Ik denk, anders zou ik het niet vragen. Ik denk, ik geef Lucas gewoon de ruimte om lekker verder te daveren. Die Jullie zijn helemaal in de war, geloof ik. Nou, ik vind het gek. Nou, ja. Van het radiospel raak ik wekelijks in de Jongen, war. Dat je ik best nou, toegrijpen. Ja. Waar hadden we het over, Lucas? Ah, maar maakt het ook uit. Ook. Hij hey, weet het ook niet en, meer. Uh, PVV heeft uh, bijzonder weinig met de 1 uh, europa en de EU. Ja. En, en toch zit je erin. Ja. Uh, hoe voelt dat nou? Aan de ene kant fantastisch omdat je dit werk mag doen namens al die kiezers in Nederland... die het helemaal gehad hebben met de EU. Ja, maar het maf toch? Dat is, een, dat, is het, dat is de goede kant, zeg maar. Maar aan de andere kant zie je natuurlijk de realiteit van elke dag... dat de EU steeds meer groter wordt uitdijt. Steeds meer leden die erbij komen. Steeds meer geld wat er doorgaat. Ik zit bij, eigenlijk bijna elke week miljoenen en miljoenen te verbrassen. En dat is gewoon verschrikkelijk. Maar dat zie je gebeuren? Dat zie ik gebeuren, ja. ja daar hebben we het namelijk ja. over, jongens. De begrotingscommissie ja. waar steeds meer mensen van steeds oh. meer gezin... te gaan meestemmen met Lucas Hartog van de PVV. Dat was het. Daar waren we namelijk. Kijk, maar, wordt het wel... anti-Europablok in Europa groter... Ja. Dat ja. zie je gebeuren. Ja, dat zie ik gebeuren. En het, uh, dat gebeurt met name vanuit, uh, vanuit Engelse Hoek, omdat een heleboel uh, mensen die dus eerst daar als conservatief politicus voor gekozen zijn, toch langzaam maar zeker gaan inzien dat. Uh dat het Engels, de Engelse kiezers het ook niet meer slikken. Het is niet alleen maar Farage. Uh, ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet. Ik geloof dat bij de laatste peiling in, in, in Engeland... was 66% van de bevolking tegen meer macht naar, naar Brussel. Nou, in Duitsland staat het op 52% te tellen. Bij ons is het, uh, we willen 66% willen, van de kiezers ook een referendum over Europa. Met name aangezwengeld door, de, door onze partij, de PVV en de SP. Dus wat dat betreft, het gaat de goede kant op. Ja, de, de eurofielen die er, er zitten... als je dan he, zegt van, uh, dat Europa gaat veel te ver wordt, veel te ja. groot... Die zeggen, ja, dan komt er oorlog. Maar oorlog willen we niet, Lucas. Nou, vergeet niet, hè. De Arabische lente staat aan de voor, de achter, de zij, de zolderraam. Overal staan ze. De reden dat wij geen oorlog hebben al zo lang in Europa is te danken aan de Amerikanen-NAVO. Dat hebben we niet te danken aan de EU. Om... Ja, dat is wel waar. Is dat zo? Ja, we zitten namelijk onder de atoomparaplu van Amerika. Dus we kunnen hier lekker de hippies uithangen. Terwijl zij ons militair uh, ja, beveiligen als het misgaat. Ja, uh, dat dat zei Ronald Reagan destijds ook al. Hè. En Reagan die heeft een hele grote rol gespeeld in het uh, naar beneden halen van de muur. Tear ja. down is wall, Mr. Gorbachev. Wat dat betreft uh, heeft die man een heel scherpe blik gehad. Dat hij gezegd heeft, we moeten goed bewapend zijn tegen totalitaire ideologie. Op het moment communisme. En we moeten ervoor zorgen dat als wij onze vrijheid willen bewaken in het Westen... dan, dan, dan zullen we dat moeten verdedigen. Dat hangt een prijskaartje aan. Maar aan de andere kant... Uh, hebben dus u dus u kan u de, de, de, de EU. De Wat zeg je? We gingen toch die vrijheid verdedigen? Dus kwam de EU. Nee, want oh, we willen juist uh, als PVV... willen wij de, de, de, bijvoorbeeld defensie in handen houden van de nationale staten. Maar ja, het idee was dan juist dat bijvoorbeeld de Duitsers... en de Fransen elkaar niet meer naar de zouden vliegen. Dat had niet eens te maken met de gezamenlijke vijanden in het Oosten. Dat is in ieder geval gelukt, dankzij de Amerikanen ook. Nee, maar dat was al geregeld met de stalin koning Dus dat was die allemaal... Nee, maar daar kunnen we iedere keer over hebben, maar dat is ook zo. Datgene wat vrede het meest bevordert... is dat mensen elkaar leren kennen. Dat ze eens over de muurtjes heen kijken. Nou, Dat is gebeurd gelukkig in Europa. Uh, dat we ook handel met elkaar zijn gaan drijven. He, er, is een, er is een economische unie gekomen. Nou, da daar is de PVV ook niet op tegen. Wat je samen kan doen, moet je zeker samen doen. Het is ook makkelijk bij de grens. Je kan, je kan uh, zo doorrijden. Dus wat dat betreft er zijn ook, er zijn, zijn voordelen aan het elkaar leren kennen... en samenwerken met elkaar. Dat deed de EG in het begin. En daar hadden ze eigenlijk moeten stoppen. Ze hadden moeten zeggen, Nou, dat gaat goed. Dat houden we in stand en daar stoppen we mee. Maar uh, jullie hebben net de Nobelprijs de vrede gewonnen. Dus je ga nou niet uh, zeggen... ...dat het uh, niet uh, vredeliever... Ik uh, was afgelopen week in Straatsburg... ...en ik mocht, uh, dat, was, dat was geweldig... De, ...naast uh, de plenaire zaal was uh, de prijs... Uh, ...de Nobelprijs uitgestald... ...en dan mochten we samen met de Nobelprijs op de foto. Nou, daar had ik dus absoluut geen zin in. Omdat ik, uh, ik vind het ongelooflijk misplaatst... ...dat de EU de Nobelprijs... ...voor de vrede gekregen heeft. Als je ziet um, wat ze verprutst hebben... ...aan allerlei zaken in Europa... ...dan zeg ik nou, dat was de laatste die het gewoon verdiend heeft... Um, ik, als, als ik ook zie wat de voorgangers waren van, van de Nobelprijs de laatste jaren... dan denk ik ook, nou, de, je mag je echt niet op de borst uh, kloppen als je die prijs krijgt. Dan denk ik, ik zou hem gewoon het raam uitgemieten. Uit, Obama, hè? Dus wat dat betreft, ja, maar er ook Arafat en dat soort types. Ik denk, nou, dat, als dat mensen zijn die dan uh, voorbeelden zijn voor de vrede in deze wereld... dan denk ik, nou, dan, uh, dan heb ik er een, uh, een hard hoofd. Nee, maar Arafat was natuurlijk een terrorist. Alleen Obama, ja, die was alleen, twee ja, oorlogen ja, tegelijkertijd ja, ja, ja, aan het ja, voeren. bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft, ik, ik denk de, de Nobelprijs voor de vrede... nou, dan had ik nog wel wat andere mensen kunnen verzinnen. Maar ik, niet de EU in ieder geval. Nou ja, er is uh, de afgelopen week uh, weer veel gekletst. De, ja. Ze zijn weer aardig bezig. Ja. Uh, ja, we hebben dus nu Europees bankentoezicht. Tenminste, ja. zo, zo goed als... Vreselijk. Is Trist, dat die... Als de Bundesbank in Duitsland niet gelijk heeft en het uh, eigenlijk helemaal niet kan. Ja, die, uh... ja, maar dat hebben ze in Duitsland wel al uh, nog een paar keer gehad. He. Dat ze zeiden ja. van, nou, ah, we denken niet dat dat kan. En dan liet ze het voor een gerecht komen. Toen bleek het allemaal weer wel te kunnen. Ja. Nou, weet je wat het is? Kijk, de EU, dat is, dat is een soort uh, rupsje nooit genoeg. Die pakt steeds maar klein hapje. Salami-politiek. Hapje, hapje, hapje, hapje. En nu is het bankentoezicht, straks wordt het dat ze de, de nationale lidstaten... niks meer voor zichzelf mogen bepalen. Dan gaan we eigenlijk die, die, die nationale partijen maar afschaffen. Enzovoort, enzovoort. Hé, hey Malikos. Is het, ik bedoel, een van de weinige dingen waarvan ik nou denk... Van nou, wat wel handig is, is als er een beetje toezicht op banken is. Dat is toch niet zo goed gegaan, de laatste decennium? Waarom heb je daar een EU met 30.000 ambtenaren van nodig? Ik zeg niet dat je daar een EU met 30.000 ambtenaren Waarom? van nodig hebt. Ik zeg alleen toch, dat het toch, handig toch, is om... Je hebt de goede ministers van Financiën. Als die nou één, als, ja. als nou twee keer in de maand gewoon eens goed bij elkaar komen... en met elkaar overleggen, hè, wat is ook veel op dit moment... Binnen de raad gebeurt, als je het daar nou eens bij zou laten, dan ben je zo klaar. Ik bedoel, als, er op, als er dan op een gegeven moment een bank is in Nederland of waar dan ook, of in Spanje die, die, die een wanprestatie levert, dan zeg je: laat die bank gewoon een keer failliet gaan. Dat had ook in Amerika in het begin eigenlijk moeten gebeuren. Hè? Dus het is begonnen toen in Amerika die hele gewoon het Dus Er zijn leningen verstrekt aan mensen van ze bij voorbaat al wisten, nou, die kunnen het nooit terugbetalen. Dus dat is gewoon echt een fout van de bankenwereld geweest. Nou, die bank, de overheid had gewoon op een gegeven moment moeten zeggen: jongens, laten we die bank failliet laten. Weet je gaan, wat dan? ze in Spanje doen, Jan? Dan gaan ze met vijf banken, gaan ze de zesde bank oprichten. Ja. Daar gaat een heleboel poen in. Het pleuren ze alle ja. hypotheken en Missen Schulden in. Zodat de financiële wereld dan weer vertrouwen krijgt. In die vijf banken. Oh, die en niet houd... al die puin hebben. Houden rekening bij Dit Catalonië binnenkort gaat zeggen, jongens, we vertrekken uit Spanje. Ja, nou dat oh, gaat dat ook dat nog niet hoor. Uh, die, die Europese bank toezicht, uh, nou, wat hebben ze dus bedacht? Laten we een potje oprichten. Dan stoppen we weer, ik weet niet hoeveel miljard erin. Ja. Zodat we banken die niet lekker gaan, kunnen we die dan weer helpen. En ja. de grote grap is dat die banken meestal in Zuid-Europa staan. Nou ja, je, je, je zegt het al. Ik bedoel, in Oost-Europa, met name Roemenië, Bulgarije, Italië, Spanje, Portugal... dat soort landen die het, die het verschrikkelijk slecht doen. Die gewoon geen goed economisch beleid voeren. Ja, het probleem is een beetje, ik bedoel... Uh, hoe je over die EU ook nadenkt... is dat je dus een Europees bankentoezicht... Dan zou je denken als je gewoon uh, niet weet hoe het gaat, dat je denkt: nou, dat is eigenlijk wel goed. Maar eigenlijk ja. is het niets meer dan weer een soort van nivelleringsslag... dat we de puin op uit het zuiden kunnen opruimen en, en je, in het we, oosten. Weet je wat dat is? Je buurman die maakt er een puinzooi van. Die, die gaat allemaal schulden aan en die komt bij jou aanbellen. Ding dong, mag ik even geld bij je lenen? En jij bent wel zo gek. ja, goed, goed, De eerste keer zeg je: nou, vooruit, ik wil wat aan je lenen. En dan gaat de tweede keer komt die ding dong. En dan weet je: nou, komt hij weer ding dong? En zo gaat het maar door. Maar dat nou, is wat we op dit moment is dus met het zuiden van Europa. De eerste gaat, keer wij, dat ik al een trap onder zijn ogen. Wij verkocht, betalen de schulden, de rekening. Van de landen die gewoon geen goed beleid voeren. En dat is stom. Zo stom. Vanmorgen stond in de volgende keer een heel stuk. Best wel interessant over de, de, de, de Duitsland na de, oorlog, na de Tweede Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog, had natuurlijk, al een heleboel herstelbetalingen in de mik gespl gesplitst gekregen. Daarom, maar een Tweede Wereldoorlog begonnen. Vervolgens, weer een klerensover gemaakt in heel Europa. En eigenlijk, onder druk van Amerika, Marshall hulp en zo. Uh, ja, is ze bijna alles weggescholden, ook door Nederland. En, en, mm -hmm. en, en dat, dat, nou, de, de mooiste zin in dat stuk was van: van als je het, je vijand allemaal kunt kwijtschelden, waarom dan je vriend niet? En anders komt het nooit meer overeind economisch in Zuid-Europa. Wat zit je van zoiets? Ik hoor het onze Nederlandse ministers van Financiën nog zeggen... jongens, we gaan fijn geld lenen in al die landen. Maak je geen zorgen. Het komt allemaal terug met rente. Ja, dat was nou, een koek. Heb jij wel al gezien? Ik nee, heb hem, ik maar, hem maar het, gezien, hoor. het komt ook nooit terug. Daar nee, nee, dat, dat dat gingen er wel van uit. Maar is het dat niet beter ja. om te zeggen... jongens, strepen rond de malle Grieken, malle Spanjaarden... en malle Italianen, hupsakee. We gaan dat, dus allemaal... dat klinkt hartstikke leuk. En wat gebeurt er een week daarna? Wij zeggen, we zijn je voor, we zeggen volgende week, we schelden al die schulden kwijt. Jongens streep door, uh, klaar, afgelopen. Ja goed, dan kan je opnieuw beginnen. Nou, een week daarna, de begin, begint het weer. Want die, want, want die neem dan nou Griekenland. Ambtenaren die werken, geloof ik, tot 50, 55 jaar. Alles wordt zwart verdiend. Ik heb, ik heb verhalen gehoord van, van mensen die gewoon... Doktoren, specialisten die verdienen officieel maar, uh, maar 2000 euro in de maand, geloof ik. En de rest komt onder de tafel door. Dus je kan erop wachten dat gewoon na een paar maanden weer de zooi in elkaar dondert. Maar wat wil je doen dan met Griekenland? Afscheid nemen, denk ik. Uitzetten. Gewoon afscheid nemen. Kijk, het is natuurlijk, uiteindelijk is het, is het aan, de, aan de Grieken zelf, nationaal, om, aan, aan de kiezers daar om te bepalen wat zij willen. Ze zullen op een gegeven moment moeten gaan zeggen, willen we erin blijven, willen we eruit gaan. Ik, bedoel, ik, ik kan niet voor de Grieken gaan zeggen wat zij moeten gaan doen. Maar als je aan mij vraagt, moet Nederland blijven betalen voor zijn land als Griekenland? Nee. Ja, maar dat moeten we wel. Want we zitten in de EU en de EU heeft besloten... om een ik snap je nu waarom wij tegen Europa zijn. En jij gelooft dus niet, en dat even heel duidelijk hebben... dat, dat, dat, dat, dat zeggen, oké, okay, we gaan een schone lei, politiek. dat, dat wordt ook nee. niet. Die cultuur nee. is niet veranderbaar. Nee. Dat is wat je zegt. En dat kan ik ook niet verkopen naar de kiezers. Kan ik, kan ik verkopen naar de mensen die hier, hier een dubbeltje op, op, op, op zijn kant moeten leggen... Steeds om, om, om hun boodschap te kunnen betalen? Moet ik hun gaan vertellen dat ik de schulden van de mensen... die er een potje van maken in het zuiden en het oosten van Europa... dat ik dat ga kwijtschelden? Ja, maar wat mensen dan zeggen is dat de politiek daar, heeft daar een sootje van gemaakt. Maar uh, die, die, die arme Sorba, die kan er niks aan doen. En die moeten we dan toch helpen. Ik vind het erg voor de doorsnee-Griek, die, die, die er nog wel wat op Ze heeft. Zeker niet maken. allemaal zorgbaar trouwens hoor. Precies. En, en, en daar, Filipos, daar ik, of zo, vaak. Ik, ik, ik, ik begrijp al die opstanden Jamus. in Griekenland. Ik snap het. huis. Ik snap het. Wat, wat, wat zou jij doen als wij hier in Nederland allemaal, allemaal, allemaal moesten bezuinigen en een heleboel geld moesten weggeven? Griekenland. Stelt geen moer voor economisch. Uh, het enige wat ze, wat ze exporteren je is. Je kan gewoon, er lekker op vakantie. Dus ja, vetta en olijfolie. Fuck, ja. streep door Griekenland, had je Dan nee, zitten we met het volgende probleem: Spanje en Italië. Die kunnen we er niet uit mikken. 2 biljoen. Staatsschuld in Italië net. We hebben ze gehaald, aangetikt. Mm -hmm. Nou, die, die, als je die eruit mikt, dan dan gaat het over bedragen die we toch allemaal niet meer met elkaar kunnen, kunnen, kunnen, kunnen op... Daarom heeft de PVV gezegd we moeten heel serieus gaan denken over een hele nieuwe opzet van Europa. En dat hebben we dus laatst gedaan met een, met een voorzet, en daar hebben we gezegd nou, gaan we eens, gaan we eens kijken naar het, naar het model van Noorwegen, of het model van Zwitserland, He, die toch die geen lid zijn van de Europese Unie, maar wel goed met elkaar kunnen samenwerken, waar, waar, waar ook een gezonde economie is op dit moment, van ik zeg, nou, dat zijn hele interessante voorbeelden om eens mee te nemen in een nieuwe opzet van Europa. Zeg jij nu eigenlijk, nee, wij moeten niet druk zijn met land er uit gooien, we moeten er zelf uitstappen. Dat zou je ook kunnen doen, ja. Nou ja nee, ik vraag het, ja. het is een vraag, kan want ook. dat is ja. een beetje wat ik proef in je ja. woord. Ja. Volgens mij is dat uh, uh, reglementair onmogelijk. Nee, het kan. Een land kan eruit stappen. Nee, maar dan moet, moet je tot een goedkeuring van de rest krijgen. Nee, het enige goede. Als die goeie... zeggen van krijgen lekker de persburger, je blijft nee, in. Nee, nee, er is, er zal, Het enige goede verdrag van de, gevolg van het verdrag van Lissabon was dat voor het eerste mogelijkheid erin werd geschreven dat een land uit de EU kan stappen. Hij kan dus zeggen, doe je. Dat kost je twee jaar. Dat kan je zelf bepalen. Ja, dat kan je zelf Daar bepalen. Daar hoef je dus niet een meerderheid Allee te zijn. Alleen vindt of wat dan ook. er vindt dan wel een afrekening plaats dat de andere landen zullen zeggen, luister eens. Uh, jullie hadden nog recht op zoveel, maar jullie, ook, jullie moesten ook nog zoveel bijdragen voor de komende jaren. want de begroting van Europa draait altijd per zeven jaar. Daar moet ja zeven jaar plan gemaakt. Dus ze kunnen op een gegeven moment wel zeggen van luisterers, er moet een eindafrekening plaatsvinden, maar ik denk dat we als we dat zouden doen, dan zouden we veel goedkoper uit zijn. Dat is een plusmin sommetje, is makkelijk zo. Ja, dat kan je zo maken. Maar goed, dan zitten we ook weer een keer met de gulden. Ja. Heb je er wat tegen? Nou, ik heb er wel wat tegen als het ontzettend veel geld gaat kosten. Ja, zeker. Dus een hele dus harde dus grul hebben tegen ook, een hele zachte nou, gril. Dat, dat heeft de PVV dus ook gedaan. Die hebben, hebben de Lombard Street Review hebben ze een rapport laten opstellen. Daaruit bleek dat het helemaal niet zo duur is om terug te gaan naar de gulden. Ja, maar mensen zeggen dat diegenen die dat rapport hebben opgeschreven... Opge opge opge nou, niet ja, erg mensen zijn die je, serieus nemen. En, en, en, en weet jij hoeveel rapporten er in Europa worden geschreven? Die worden betaald door de EU. Wat denk je dat de uitkomst daarvan is? Dus ik wil... Dat is geen argument. Het, het is geen nou, het is argument. is een argument dat, dat het rapport het serieus ik, neemt. Ik, is, ik denk een serieuze economie, zoals bij Lombard Street Review... Dat is, een, dat is een gerenommeerd bureau. Dat soort mensen die zullen niet zomaar rotzooi of, of, of, of dingen naar je... Ja, zeg je nou voeren. eigenlijk ondertussen, tussendoor eventjes... dat er een soort van, van corruptie gaande is... dat er betaald wordt voor onderzoeken die moeten opleveren... wat ja, belangrijk natuurlijk. wordt geacht. Ja, natuurlijk. Wie zit er daar zijn, erachter, dan? Er zijn lobbyisten. Er zijn, lobby, er zijn heel veel lobbybureaus in Europa die worden beperkt. ...betaald door de EU... ...om geld los te krijgen bij diezelfde EU. Ah, en meestal uh, lukt het dan? Dat is lukt. Daar is een voorbeeld van. Uh, daar zijn uh, diverse natuur- en milieuclubs... Daar zijn uh, ook, ook clubs die, uh, die zeg maar bezig zijn met, met regionale fondsen te pakken te krijgen voor bepaalde lidstaten. En met name Polen, Roemenië Bulgarije die bestaan bij de gratie van allerlei uh, subsidiefondsen. Daar zijn bureautjes in Brussel die zijn fulltime bezig om geld daar los te krijgen bij de Europese Unie. Maar die worden ook betaald door diezelfde Europese Unie uit de begroting van Europa. Oké, okay, we, uh, we gaan eruit. We stappen eruit. Hatsjeke, zoeken we maar ja. uit met de EU. We doen een afrekeningetje. Ze, ze vragen van ons nog 3,5 miljard en we krijgen er nog twee. Nou zo anderhalf miljard kwijt champagne uh, champagne en dan uh, op een dag uh, is het uh, eurotjes inleveren guldertje terug dat is dat niet echt best voor onze economie wordt dan door economen gezegd dat hoeft niet en dat dat is ook dat is ook iets wat we zullen wat wat, wat we dus met het met het parlement in nederland zullen moeten vaststellen maar wat hoe we, dat we u regelen dat we niet uh, in de hyperinflatie terechtkomen of dat we uh, uh, problemen Waarom? krijgen met export dat wordt ook heel vaak gezegd. Ja, als we uit de EU stappen... Oh, jongens, dat hoor je vooral Bernhard Wientjes zeggen van VNO en NCW. Nou, jongens, dan gaat Nederland daar to three met, met al zijn handelers in het rapport. Luister eens, de grootste handelspartner van Nederland is geloof ik op dit moment Duitsland. Ja. Die, die importeren heel veel komkommers, tomaten, En weet ik het allemaal niet wat. Waterige tomaten. Ik neem aan dat als Europa uit de EU zou stappen, dat er nog steeds tomaten ik, en komkommers in Duitsland zouden Ja, maar misschien worden. denken ze van ja, maar in Polen kunnen we dan ook tomaten krijgen en dan hebben we geen probleem de, met wisselkoersen. De haven van Rotterdam, enorme importhaven voor, voor, voor, voor Europa. Ja, maar je heeft... begrijpt, eh, eh, als de euro één positief punt heeft, tenminste wat ja. ik zie, is dat je eh, geen wisselkoersen meer hebt. Nou, je kan toch ook, dat, maar dat nogmaals, dat zal het, parlement, of het Nederlands parlement moeten gaan uitmaken. Je, je kunt ook gewoon die euro handhaven, maar zeggen van wij, wij doen niet meer mee met de Europese Unie als geheel, wij willen zelf in Nederland zelfstandig kunnen bepalen hoe onze toekomst zit. Over het model Noorwegen, Zwitserland dus losse, onafhankelijke landen met een... Met een Noorwegen heeft een Noor... Noorse kroon, Zwitserland heeft een Zwitserse frank. Nou, ga prima. Ja, rood, maar, maar die zijn die uit... terug, nooit teruggekomen uit, uh, uit de no. euro. Nee, oké. Okay. Maar dat maakt dan niet maar uit ook dan. Nou ja, wel, als dat echt belachelijk hoeveel het geld maar, gaat maar, maar, kosten. Maar het punt wat vaak gemaakt was is, ja, als je dat doet, dan, als je je eigen munt wanneer dan gaat die economie down de drain. Dat is niet waar. Die landen draaien gewoon goed. Ik geloof dat in Noorwegen, nou, het is een fantastische economie. Ze houden elk jaar geld over op de begroting. Ze sparen. Fantastisch. Wij moeten we allemaal bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Olie, olie. Mm. Oké. Okay. Ja, ze hebben wat olie. Nederland heeft, geloof ik, ook net uh, gasvelden weer gevonden. Dus. Ja, op de Noordzee, ja. lekker. Nou, we hebben met, met de veiling gehad van de, van de frequenties. Dus. Ja, dat, ja, dat is ook wel zonder, leker, lekker. Op. Hey, Lucas, we praten straks met je ja, verder. Uh, nieuws. Het nieuws van één uur, Ben. Straks terug bij echt Janne met de Lucas Hartong van de PVV Europarlement. No, Dag, zeg. tot zo, doei.